En ze deden nu ook... Uh, absolutely Fabulous deden ze na. En toen had je dus uh, de, de, die dochter van uh, Honey love, of zo. <laughs> die werd er nagedaan. En oh, tot, ik weet uh, wat je bedoelt, ja. Uh, ja, ja. ja. Maar goed, uh, ik, zit even, ik heb verbindingen met Hotel Hoogland, of niet? Ja, een soort van. Ik weet niet of ik nu wel doorkom. Ik hoop het wel. Oké, okay. het nou, is wel spannend. Het is nou, wel spannend, zijn We synergeren door onze keel. Het lijkt alsof de koningin wel naar Zandvoort komt, zeg maar. Ja, ik hoor wel een, uh, een, een geluidje van de zender. Maar ik hoor geen muziek. Oké. Okay. Dus, uh, dus ik zou ze zeggen, sleutel nog verder en draaien weer even een plaatje en de we Ik hoor de grammen van kopjes hoor, daar. Volgens mij is het wel beren gezellig daar. Ja, maar dat is via de telefoon. Volgens mij moeten we het rijprogramma telefoon uh, niet via de telefoon gaan uh, Nee, gaan dat volgen. is waar. Ja. Dus we drijven muziek en straks hebben we misschien wel contact met Hotel Hoogland. Ja, zeker. Dus dat, uh, lijkt me wel zeggen, deze zonnige Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort! Live vanuit het uh, oh nee hotel uh, de studio eh uh, boy ik zie een dolle woel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 Alleen is ja, wel. Alleen en Loop jij maar voorop, Jolande. Ja, dat ja. ja. is hem. Waar is de bar? Nou, de bar, oh, die bar is zin. daar, ja. Ja, ja. Ik hoef geen bij meer. Ik denk koffie vandaag. Is dat het, nieuwe, het nieuwste single van die dame die het songfestival doet? Ja, kijk denk ik het Dus we hebben nu verbinding met Hotel Hoogland. Dames en heren, we kunnen beginnen! Heb uh, Ik geloof dat ze hetzelfde niet helemaal in gaten hebben. Liggen ze nu al helemaal gestrekt? Of e, dan uh? moeten wij hoogland nu even bellen. Van jongens, jullie kunnen. Ja. Er we soms wel een beetje moe van, hoe moet ik zeggen. Maar goed. Dus, oh, ik zie net een technicus op de fiets aan. al even bijkomen. Oh, wel, grappig hè. Dat is wel leuk, Is een dorp. Die komt op de fiets weer hier naartoe. Is het niet tijd dat we gewoon met z'n allen zeggen... op zaterdag gewoon een keer de schop in hand nemen... en dan gewoon een kabeltje vanaf Hotel Hoogland hier naartoe ingraven? Dan weten we dat die verbinding altijd goed is. Hij moet gewoon goed gaan. De verbinding is nu goed.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 De politie die, uh, is uh, een nee, uh, uh, ja, dus het begonnen met de georganiseerde handel, dat is een landelijk programma. In het kader daarvan is er een uh, politiekorps, een uh, karnashoekje ontwikkeld en die is door een Engels bedrijf uh, nou ja, gemaakt. En uh, daar wordt uh, veelvuldig gebruik van gemaakt in Nederland hele Ja, en moet ik me dan voorstellen, als je dan gaat kijken naar uh, de... de Kleine helikoptertjes waar mensen mee, mee spelen die op afstand bestuurbaar zijn, dat het zo'n helikopter is? Ja, het is vergelijkbaar met een, uh, een model vliegtuig. En op het moment dat je dan uh, daar camera's onder en zo, is dat, wordt dat ding niet te zwaar? Nou, dat is allemaal veelvuldig getest, uh, ja. denk ik. Daar, daar heb ik ook niet zoveel verstand van, maar uh, hij kan gewoon de lucht in met uh, die camera's en met, met uh, de zogenaamde kannas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 uh, een aantal collega's met camera's en uh, die besturen het apparaat. En het is al een keer toegepast in Zandvoort? In Zandvoort is het, uh, meen, uh, rond 20 april is het uh, toegepast. Ja. En wat gevonden? Inderdaad, er is wat gevonden, ja. Er is uh, een hendemprekerij aangetrokken. En zijn er ongetwijfeld meer in de regio Kennermeland? Ja, ze hebben diezelfde uh, dag uh, is het zeg maar als introductie binnen de regio uh, Kennermeland uh, toegepast. En er is in Haarlem toen ook nog een, uh, een hendemprekerij aangetrokken. Als ik me nou uh, voorstel, hè, dat, uh, dat is een beetje een geheim middel eigenlijk, om, nieuw ook, om het uh, te gaan toepassen. Ik zou daarentegen juist het niet bekendmaken dat daar uh, mijn naspeuringen worden gedaan. Ja, maar jullie vonden is. dat... Uh... Nou ja, aan de andere kant schrikt het misschien de mensen ook weer af. Ja, ja. ja. Als je gaat kijken naar, uh, naar hoe het dan gaat met, uh, met hennepteelt, Tegenwoordig hebben we een gedoogbeleid in, in Nederland...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 Wanneer kan ik die helikopter weer boven Zondvoort zien? Ja, dat is een goede vraag. Wat mij betreft zo vaak mogelijk, maar... Een je snel oogst of zo. Ja, heeft u een adres? Nee, nee, helaas niet. Oké, okay, nee, ik uh, zou niet weten wanneer die weer hier ingezet gaat worden. Uh, nu zeg je alleen voor hennepteelt, maar uh, er zijn er natuurlijk ook loodsen in Zondvoort waar uh, XTC-pillen worden gemaakt. Spoort u dat ook op? Nee.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 Ja, ik denk dat er heel veel mensen nu belakselend zitten te luisteren van wat moet ik nu doen? Ja, en die denken dat het een rendabele business is, maar dat is dus niet zo. Want uh, zo gauw er dus bij mensen een hennepkwekerij in de woning of wat dan ook wordt aangetroffen... en het blijkt een huurwoning te zijn, dan uh, zijn er dus uh, convenanten met uh, de woonmaatschappijen dat mensen hun huis uitgezet worden. Uh, men wordt afgesloten van uh, het elektra. Uh, er volgt nog eens een keer een uh, leuke naheffing van de Belastingdienst. Want die zeggen natuurlijk ook van ja...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 uh, we hebben de afgelopen weken geconstateerd dat er een paar zeilschepen op de Nurtzee zijn opgepakt die helemaal vol zaten ja. met drugs. Ja. Uh, wordt dat ook geconstateerd met een helikopter of is dat gewoon inside information? Ja, ik vermoed dat het inside information is geweest dat daar al een uh, langdurig onderzoek uh, op heeft plaatsgevonden. Maar verder weet ik daar ook niet uh, het nadenken. Hebben jullie geen nee. betrokkenheid? Nee. nee, nee, nee. Uh, nu kunnen we spreken van een georganiseerde, een georganiseerde misdaad. Ja. Uh,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 Ja, natuurlijk ook warmteontwikkeling. Er zal ook wel een warmtecamera op zitten. Ja, er zit een daglichtcamera op en een ja. infraroodcamera. voor de... ja, Dus het ja. solarium van de buren wordt dan ook uh, gezien? Ja, ja dat ja. kan. Jij ja. Ja. Um, bent de specialist in de, de recherche team. Um, is dat een zwaar vak? Specialist? Zijn? Nee, nee ik werk gewoon hier in Zaltvoort bij de lokale recherchegroep. Ja. En ik heb dan wel nou ja, een beetje verstand van de hennep. Maar... Um,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 Shanna, wat, wat, waar staat dat voor? Nee, het is de canna shopper. En canna, dat staat voor cannabis. En chopper is uh, het Engelse woord voor helikopter. Oh, een verbarsting van het woord. Wat leuk. Ja. ja. Nou, dan weten we dat, hoor. Dan weten we dat, ja. En hangt er nog een fotocamera onder of, uh, of niet? Uh, en ja, er hangen camera's onder. Een ja, fotocamera maar... niet, nee. Het is echt uh, gewoon een uh, filmcamera. Ja, oké. Okay. Ja.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 Is een heel oud vrije kuur en dat vrije kuur is dat. Alleen is maar alleen.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 Was er ik er was iemand? gewoon aan het reanimeren en ik werd gewoon overvallen tijdens de EHWO-les. Maar was het een proefreanimatie of was het een echte reanimatie? Ja, nee, het, was een het was proef, het was training. Het was training. Anders en en me niet wat, door, wat gebeurde er? Opeens kwam de heer burgemeester binnen. Ja, en ik vroeg, wat doe jij nou hier Ik ja, dacht, hij komt uh, even cursus volgen. Hij wat komt leuk. even kijken. Interesse in het <clears throat> En toen moest je meekomen. Toen moest ik mee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 Als je iemand kwijt bent, dan moet je gaan bellen. Dan gaan we bellen. Of we gaan uh, langs. Of, uh, we, ja, we hebben natuurlijk het Rode uh, Kruis, hè? die gaan zoeken. En daarom moet je je dus ook inschrijven. Ja. Ja, als er dan inderdaad een paar honderd kinderen meelopen die niet zijn ingeschreven, ja. nou, die kunnen ook zoeken. Hebben we daar ook daarbij. geen zicht op? Nee. Ja. ja.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 Ja, dat de Hertjes, inderdaad. Nee, nee. <grijgrijg> aan sponsors. Aan versnaperingen en dergelijke. Ja. Nou, dat is wel uniek in Zandvoort, hè? Want dat doet geen enkele Vierdaagse. Maar Anke en ik regelen dat. Dat je altijd onderweg ergens een glaasje drinken krijgt. Uh, en de ene avond krijg je een appertje. En de andere avond krijg je een snoepje van de Shell, bijvoorbeeld. Of een ijsje van Centerparks. Of een Sunpark, sorry. Uh, dus, ja, de, dus, met de Oude Halt ook nog. Uh, de, de Oude dus de de Halt. fietsvierdaagse. Is dan krijg je een ijsje van de Oude Halt. Daniel uh, de Groentemang mee, ook voor de Een Mandarijntje.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 een leuke, een leuke prijs geven. Ik zeg sorry, ik kom er al aan. Leuk hè? Ja. Hartstikke leuk. Alle deelnemers die krijgen een uh, medaille. Een hele mooie medaille. Hij lijkt op ons lintje, moet ik zeggen. Oh ja? ja? Ja, het is ook zo een strikje. En er staat een, een... nummer op de er staat op de Ja, keer? precies. Ja, ze zijn erg mooie, medailles. En er staat ook voor de hoeveelste keer je wandelt. Dus dat moet je even invullen als je een kaartje koopt. En zijn er mensen die dan nu voor de twaalfste keer gaan lopen? Ja, er zijn mensen die lopen voor de 36 e keer. Want je oh. kan door heel Noord-Holland uh, wandelvierdag lopen. Dus, dus er zijn mensen. die één, ja? Dat heb ik al een voorinschrijver gehad. Voor de 45ste keer. Kijk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 Het begint op dinsdag 8 juni ja. tot vrijdag 11 juni. Kaartjes kosten in de voorverkoop 4 euro. Zijn te verkrijgen bij Ton Grozens, bij Bruna, bij Anki thuis of bij mij. Ja, de start zelf. dat zeg je bij jou thuis en bij Anki thuis. Haarlem is daar, Inmiddels weten we in ieder geval onze vaste medewerkers. Dat dat lopen. Die okay. <laughs> weten het. En ook gewoon straks op de aanplak staat ons adres. Geweldig.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 Vooroinschrijven is inderdaad veel beter, want dat had ik dus in het begin, uh, toen ik nog met mijn kind uh, meeliep, ook gedaan. En dan kun je dus je melden bij zo'n zo tafeltje waar dan de voorletter staat van voor je naam, heb ik begrepen. De eerste Klopt. letter. Ja. En dan word je gewoon afgevinkt dan kan je meteen doorlopen. Maar ben ja, je zoiets. nog niet ingeschreven? Ja, dan, ja, duurt, dan, het wel dan, dan duurt het dan even. Ja, het administratie. Ja.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 En dan gingen ze dus iedere keer één narcisje geven aan, aan kinderen die ze kenden. Dus je kunt met zo'n bosje, kun je zo'n twintig kinderen voorzien. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Ik wens jullie erg veel succes toe. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> okay. I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 Café is alles begonnen. Toen ik tegen haar zei, hallo mooie meid, toen had zij zich gevonden. Het was een mooie avond, de hemel vol sterren. De maan is geen zacht, wie had dit nooit verwacht? Amoriep ons van verder. De maan is geen zacht, wie had dit nooit verwacht? Amoriep ons van verder.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 200, 250 euro zit je ertussen. Exclusief geluid, want je moet natuurlijk ook nog geluid hebben. Maar je hebt een hele stal dus van artiesten die je begeleidt ja. en die je organiseert. Op dit moment 65. Noem eens een paar bekende namen uit de regio. Kev, Kevin Brouwer, bekend van SBSS. Uh, we hebben R.S. Team. We hebben Van Kessel. De band Van Kessel hebben we in het stal. Joyce Meister Band. Uh, First Ladies. Um, Jerome uit Amsterdam. Echt...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 Maar alles heeft wel een vergoeding nodig, want een geluid zet, huren, dat is wel een prijsje. En een artiest die gratis komen, die komen tegenwoordig niet gratis, want ze willen minimaal hun reiskosten eruit. Dat, dat is nou maar eenmaal in deze tijd. En uh, ja, toen kwam on-air events en, en een hele leuke uh, stap, in het begint al wat moeilijkheden, maar.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 CFM in 2010, al 20 jaar live. CFM met, met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Zandvoort. Ja, dat werd eventjes heel antwoord afgebroken. Ja, uh, uh, overveelde overviel even. Ja, precies. Het nieuws kwam twee minuten te vroeg. En uh, daardoor ging het mis, want we hadden de laatste vraag aan uh, Roy van Buringen. Als ja. ik een feestje heb en ik wil artiesten hebben, goedkoop of duur, bij wie moet ik dan zijn? Ja, bij mij. En wat is je dat, telefoonnummer dat is, uh, je adres? Mijn telefoonnummer is 06-1942-7070. Kan je het nog een keer herhalen? Uh, 06-1942-7070. -70. En anders gewoon via www.onr-events.nl En ik hoop dat je het erg terug krijgt. Ja, dat uh, hoop ik ook. <laughs> ik... Dat gaat tot opleveren, uiteindelijk. <laughs> ja, dat ook. We wensen je erg veel succes toe met On Air Events. Dank je wel. Ja, dank je voor je komst. Ja. Die